alle venters hadden eigen aria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 De Amsterdamse club wil Dost aantrekken als vervanger van Luis Suarez die naar Liverpool gaat. Het weer, bewolkt en droog, 3 graden. In de loop van de middag en avond wat regen in het oosten, kans op ijzel. Dit was het NOS-journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Vanmiddag hier radio maken tussen 12 en 5. Uh, tussen 12 en 2 hadden we al het Muziek En uh, dit is uh, stil uh, erin geslopen. Zondag in Kindermeland. We zijn wel uh, tot 5 uur bezig. Dat houdt je in ieder geval van de straat, uh, denk ik Maar We begonnen met Howard Jones en What Is Love. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live Bloemendaal 105,8 Zandvoort 106,9 Dit is zondag in Kennemerland. Alleen die 105,8 FM die krach je gewoon even lekker skippen, want uh, Bloemendaal doet tegenwoordig niet meer mee, maar dat uh, weerhoudt ons er niet van om vanmiddag de hoofdnoot van vanmiddag uh, door te geven. De voetbalwedstrijd tussen de Racing Club. Heemstede zag in het Haaners Dagblad dat er zelfs uh, oude burgemeester en minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper er ooit gespeeld heeft. <laughs> niet te geloven, uh, een gevreesde spits in de jaren 60, deze Bram Peper. Hij heeft uh, zelfs nog het doelpunt uh, gemaakt. weet alleen even niet uh, uit het artikeltje uh, wat ik heb uh, gelezen van het Haaners Dagblad gisteren. welke wedstrijd dat was. Het was hij ergens in 1960, uh, rond die tijd. En. De Racing Club Heemstede mag vandaag aantreden tegen Bloemendaal. We gaan straks uh, even kijken hoe dat uh, in zijn werk gaat. Dat is heel erg leuk, maar nou heb ik dus nog uh, geen cd uh, klaarstaan. Dus fijn, hè, is dat? Nou, uh, Su Suus zit er nog, dus... Uh, hè Suus, wat uh, wat ik je... Ik dacht dat je Let's Zeppelin had gepakt. Ja, die had ik gepakt, maar die Het heb ik dus... Die ligt daar. Heb ik hem? Oh, ja. <laughs> dan gaan we dus... Uh, nou het is dat, dat is wel erg uh, stevig. We hebben Suus nog, uh, we hebben Suze nog uh, gearresteerd... in, uh, in uh, deze, deze uitzending nog. Dan uh, gaat ze al direct nog... hier een nummer spelen. En dit komt dus ook uit datzelfde uh, mooie vakje van haar. Uh, Led Zeppelin. Wat heb jij trouwens dan met Led Zeppelin? Als we daar toch over bezig zijn. Ja, dat is een van de eerste... Uh, naast Rage Against Your Machine... een van de eerste bands, hardere mm -hmm. bands... die ik echt heel gaaf vond... Mm -hmm. En vindt nog steeds. Yeah. En eigenlijk in de loop der jaren komen er steeds meer dingen bij die je van ze ontdekt. En het, het is gewoon legendarisch. Legendarisch. Voor de muziek. Ja, voor de mensen die dus nu net inprikken. Uh, wie is Suus de Groot? Nou, ik zal het even heel kort een klein cv'tje geven van uh, wie ze is. Ze heeft uh, met de band John Doe's Revenge uh, in 2008-2009 meegedaan in de Rob Agda Award. Zijn daar ook winnaars van geweest. Uh, wij bij CFM hebben ze hier ook uh, gehad in het programma Alternative FM. In juli 2009 zijn ze hier geweest. En de band John Dosery Revenge bestaat niet meer. Maar Suze de Groot is zelf verder gegaan in Soothe Night. Dat is heel kort. Dat is uh, helemaal, juist. Ja, is helemaal juist. En uh, wat, wat ik al zei, uh, ze heeft iets met Led Zeppelin. Ja, wat, Londen, wat je onder andere Led Zeppelin, heel uh, gekke uh, En dat album. Beïnvloedt dat ook je muziek vandaag? eerste album. Um, nou, ik weet niet of het echt direct. Of ik daar direct beïnvloed door ben. Maar mm -hmm. in, mijn, in mijn periode als, als rockzangeres. Uh, wel meer dan, dan nu, zeg maar. Ah, oké. Okay. Maar uh, ja, ik, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Uh, nou, ik, ik heb een beetje een bluesnummer uh, eruit uh, gepikt. Ik weet niet of je dat jouw instemming uh, kan dragen. Maar ik weet dat, dat het een, uh, een nummer is. You Shook is. Me, die? Ja, precies, ah. ja, die, die. Uh, ja, die You Shook Me van uh, Led Zeppelin. Uh, dat is, dat, ja, volgens mij is het uh, het derde of het vierde album. Daar wil ik even vanaf zijn. Want uh, Led ja, Zeppelin het, had altijd even, even streepje 1, al. streepje 2. Uh, maar hij is het, uh, de eerste. De eerste. Ja. Nou, uh, ze hebben het ooit hebben ze het nog eens een keer, ik weet niet of je dat weet, de euvra heeft die Jimmy Page ooit uh, gehad en Robert Plant. Ik geloof dat, uh, dat ze ooit eens een keer zo'n prijs, een hele prestigieuze prijs, hebben gekregen over het gehele Euro wat ze hebben gemaakt. Oh. Ja. Nou ja, de, uh, ja dat, overval ja. ja. Dat, dat, dat, ze, het hebben het, ze hebben het verdiend. Ze hebben, ja. ja, nou ja, ze hebben het zeker verdiend. Zeker als je dit nummer hoort. Hier is. You shook me van Let's Zeppelin. bijna zeggen, muziek en entertainment uh, bijna hier bij CFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennenbeland. Ik, uh, ik heb net begrepen dat de wedstrijd tussen Beverwijk en Bloemendaal niet doorgaat. En ik had het ook wel een beetje aanvoelen uh, komen, want het was uh, nachtvoerst uh, de afgelopen een uh, paar dagen. En ja, dan wordt zo'n veld uh, er niet beter op. Uh, eerder slechter. En uh, dat heeft er ook toe geleid dat de KVB besloten heeft om het hele programma uh, hier in de regio eruit te knikkeren. Dus geen wedstrijd vandaag uh, bij... Uh bij ZFM Zandvoort in het programma Zondag in Kellermanland. Dat uh, weerhoudt ons er niet van dat we hier en daar nog wel wat nieuwsberichten gaan doen. Uh, en nadat ik uh, even wat uh, nieuwsberichten heb doorgenomen. Gaan we straks hier uh, live nog een nummer van Night doen. En verderop in dit uur nog eentje. Dus het is uh, in Zondag in Kellermanland. Ja, uh, ik haal je er zo direct uh, bij hoor Suus. Uh, maar eerst even berichtgeving uit ons eigen dorp. Uit ons eigen Asterix en Obelix dorp. Politiemensen hielden afgelopen nacht omstreeks drie uur bij een horecagelegenheid aan de Haldenstraat een vrouw aan. De 21-jarige Zandvoort. Ze had korte tijd daarvoor een 18-jarige jongeman uit Zandvoort met een glas in het gezicht geslagen. Wat na nou weer. De vrouw werd aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. En de jongeman werd naar een ziekenhuis vervoerd en moest worden behandeld aan de verwondingen in zijn gezicht. Wat precies de aanleiding was voor de onenigheid wordt nog onderzocht. En dan eh, nog meer nieuws. Want eh, hier ook gebeurd zijn dat vrijwilligers van de Zandvoortse reddingsbrigade... die zaterdagavond omstreeks half zes zijn uitgerukt naar het strand van Zandvoort. Bij eh, Hotel Bouwerspellers Palace werd door een voetganger een surfplank aangetroffen. En deze belde direct de meldkamer... welke de reddingsbrigade en de politie ter plaatse lieten gaan. Twee voertuigen en een boot van de brigade rukten uit. En bij aankomst werd door de reddingsbrigade geconstateerd... dat het om een zeer oude surfplank ging... Uiteindelijk, dus los. Alarm! En nadat de servers en de hulpdiensten tipten dat de plank er al de hele middag lag, werd de actie stopgezet. En dan nog iets uit Zandvoort. Want de provincie Noord-Holland heeft in aanloop van de verkiezingen die binnenkort worden gehouden... zijn er ook nog wat besluiten genomen die dit college van gedeputeerde staten heeft ondernomen. En of het nou door het college van GS of door provinciale staten, daar wil ik even vanaf zijn. Maar met het oog op herstel en behoud van de natuurlijke waarden in het Korsflorenpark... is op verzoek van de eigenaren door landschap Noord-Holland een beheerplan opgesteld voor het Korsflorenpark. Park en dit beheerplan is afgestemd met provincie en gemeente. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het kappen van 56 bomen. En hiervoor is eind vorig jaar een kapvergunning verleend. En deze bomen zijn met een blauwe stip aangegeven en het enkele met een verticale inkeping. De werkzaamheden zullen voornamelijk in het noordoostelijke de bunkerdeel van het Korsverlorenpark plaatsvinden. Want het is ook een bunkerdorp. En dit is deel dat grenst aan het golfterrein. Uh, de werkzaamheden zullen over een periode van enkele weken worden uitgevoerd. En de toegang tot het park zal de wandelaars niet worden ontzegd. Maar het wordt door het kostverloren park tijdens de werkzaamheden te mijden. En de uitvoerders van de landschap Noord-Holland zullen bij het kappen... en andere werkzaamheden uiteraard de nodige voorzichtigheid in acht nemen. En desondanks verzoeken wij voorlopig een ander pad te kiezen... al dus de gemeente in een reactie. Dus dat uh, is een beetje het kort uh, het, het zandvoorts nieuws. Wat zo waard terug te vinden is op de website van www.abradio.nl. Dus ik zal dan toch maar zo'n nekje zijn om even de bron uh, te melden. Um, ja, zoals gezegd, uh, nog hier in de studio aanwezig... de IJmuidense popmuzikante Suus de Groot. Uh, ja, je bent er nog even gebleven. vinden we altijd heel, heel erg leuk dat je uh, ja, er nog bent. Lekker ja, een lekker zonnetje erbij. En uh, je hebt een uh, fijne akoestische gitaar bij je. Dus ik zou bijna zeggen, um, wat gaan we horen zo dadelijk? Um, ik ga spelen dan uh, When the Night is Dark... When the night is dark. Ja, een, een nieuw nummer over uh, verschillende gemoedstoestanden. Heel erg leuk. We gaan even daarna luisteren. Uh, moet ik natuurlijk wel even deze uh, schuif waar jij op zit helemaal oh, openzet. Ja, we die wel die, die, open Die Die staat nu open. Dus uh, ik zou zeggen, het, uh, we zijn er klaar voor. Dankjewel Jaap. the ground. Ja, dat is uh, fantastisch. Wow, ja. Ja. <tieft> Juist, uh, dat, uh, dat was er weer even uh, voor uh, dit moment. Uh, moet ik uh, het volgende iets uh, zeggen? Is dat een zonde of is dat uh, gewoon leuk dat je dat gedaan hebt? Wat een zonde, of. Hallo. Er ja, komt een nieuw guest in de house, uh, zou ik <laughs> new guest in de house. De heer Harms. Uh, goed, maar. Uh, wat, wat is de zonde? De zonde dat jij uh, meegedaan hebt in een achtergrondkoortje samen oh, uh, met. Uh, uh, nee, nee, nee. Dat vind ik. Het ja. was heel erg leuk om was te doen. Was dat leuk om te doen? Julian die moest uh, voor een, een eindexamenproject. Uh, een band bij elkaar. Want hij, ja, hij deed allemaal zelf. Zelf hmm. programmeren en uh, alles zelf geschreven. Ja. Alleen om het live uit te voeren had hij uiteindelijk wel muzikanten nodig. En ook. Uh, Vond hij het ook leuk om wat extra backup te he hebben in zang. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dat samen met Sophie Visbeek, een ander meisje, ja. dansjes gedaan en uh, koortjes achter Julian. En helemaal disco-hip. Dat ja. was wel leuk. Uh, je had een een of andere zonnebril op een gegeven moment uit de jaren 80. Compleet fout, maar wel helemaal heel erg leuk. Fout. Ja, we gingen ja. helemaal, uh, helemaal ja. fout, maar goed ja. fout, zeg maar. Ja, uh, Een van die nummers uh, die hij ook uh, gespeeld heeft in Panama... waar jij dus nota bene ook op het podium uh, stond, ja. samen met hem... is dit, Fly Away. Ja, ja, ja. ja. ja dat moet we wel, wel wat zeggen. Julian Cassette dus.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 Nou, twee electro pop nummers even achter elkaar. Uh, de ene is wat uh, sophisticated, dat is uh, Julian Cassette. Nou, daar weet, uh, daar weet jij alles uh, van, Suus. Uh, ja. En dat dit wat je net uh, hebt gehoord is een nieuwe band, Bees Noir heten ze. En uh, ze hebben twee nummers gemaakt, en dit uh, nummer dat. Het heette uh, Time To, en dan moet ik eventjes uh, heel stiekem even, want, want voor de rest laat hij het dan niet uh, helemaal toe. Uh, time To Waste heet dat nu. Time To Waste. Ja, en dan hebben ze er nog één. Your Love hebben ze gemaakt, uh, maar het heeft al uh, bij mij al een aardige indruk uh, achtergelaten. Lekker dansen, ja, ik ja. had er nog niet van gehoord. Maar... Nee, maar ze zijn ook net begonnen. Dus, uh, dus uh, sinds een paar weken staat dit uh, net in de stijgers, dus... En, en ben je met de kippen bij. Ja, maar ik ben bang dat wij daar veel meer van uh, gaan horen de komende tijd. Um, nou hebben we nog iets uh, van jou uh, uit jouw uh, platenvak. Uit jouw favoriete reeks. Uh, dat is Iels. Waarom Iels? Um, ja... Het eerste album wat ik van hem leerde kennen was uh, Blinking Lights and Other Revelations. Mm -hmm. Ze stonden in de, in de fret met een hele gave recensie. En ik kende Eels eigenlijk niet. Maar die recensie was zo goed dat ik dacht van nou, laat ik gewoon de cd'tjes bestellen via ja. internet. Ja. En ik heb eigenlijk het nooit meer losgelaten. Later kwam ik er wat al alternatieve albums uh, tegen. En dat is mm -hmm. dus onder andere deze van uh, You Boys Think You Own This Town. Mm -hmm. En ik heb hem laatst voor het afgelopen jaar gezien op uh, Pukkelpop. Uh, nee, wat zeg ik? Rock Werchter, Rock geweest. Oh, ja. En ja, het was te gek optreden. Heel rauw, heel erg dicht bij zichzelf. Heel puur. En uh, ja. Het is gewoon een, een rasartiest. Moet een muzikant ook flink bij zichzelf blijven? Vind um, je dat? Ja, ja ik vind... Ik, dat, dat ligt eraan. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld naar David Bowie kijkt. Het ja. is de Siggy Stardust periode. Dat was toch, was toch ook David Bowie. Maar omdat hij een ander personage aannam als Siggy Stardust... kon hij veel extra doen. Dus, hmm. Dat is om, om als je zelf als persoon best wel timide bent, is het om je andere persoon aan te meten. Is, kan het heel bevrijdend ja, werken. oké. Okay, oké, okay. okay, maar dus niet altijd, maar, maar je blijft toch aan de andere kant. Je bent dan wel een gespleten persoonlijkheid als je dit dus doet. Hè? je kruipt als het ware in de huid van een ander, maar je bent ja. er toch. Uiteindelijk ben je het toch, Precies. Je maar toch, je blijft toch jezelf, ja. Uiteindelijk wel, tenminste, dat is mijn filosofische uh, opvatting. En, en, en trouwens, Siggy die was ook van het podium af. Siggy, weet je wel. Het is niet dat hij dan ineens weer uh, netjes in pak ging hoor. Nee, nee, want hij bleef uh, uh, Siggy Stardust uh, David ja, Bowie. Ja, een bepaalde periode. Uh, ja. Uh, Eels, het nummer wat jij hebt uitgekozen, wat uh, mag dat zijn? De, de Bastab Boxer. De Bastab Boxer. Gewoon een lekker Boxer. kabelend uh, nummertje. Niet te hard voor de, de zondagmiddag. Nee. <laughs> Van Gangster was dat. Uh, wie is Gangster? Nou, dat is een band uit, uit Amsterdam, zeg maar. En het was het eindexamenproject van Daan van Putten uit IJmuiden. Want hij had de opdracht om daar iets mee te gaan doen. Nou, dat heeft hij gedaan met dit als eindresultaat een EP die nog gewoon te krijgen is in IJmuiden. Want ik zag van de week toevallig nog een foto ergens staan dat het ding nog gewoon te koop is. Dat maakt het alweer erg leuk door. Dit nummer heeft mij behoorlijk beroerd om het maar zo te zeggen. Of geroerd, moet ik eerlijk, uh, eerlijkheidsalven zeggen. Slipping away. Um, Suus, jij zat naar mij te luisteren. Um, wat we nu doen is misschien een beetje link. Maar uh, jij hebt het idee waar het over ging. Ik weet waar het over gaat. Jij weet ik waar was, het over ik gaat? Ik was erbij dat het nummer uh, gemaakt werd. Zeg. Oh, nou vertel. Ik was er niet bij, maar ik, ik, weet, ik weet de geschiedenis ervan. Hm. Uh, het gaat over een jongen, die een. Uh, dat is echt gebeurd. Die was gevallen in een liftschacht en die is in coma geraakt. Hm. En uh, Daan was op dat moment aan het schrijven in een band met Jem uh, met van Dijk. Mm -hmm. En naar aanleiding van die gebeurtenis met Paul hebben ze dus dat nummer geschreven over... Uh, ja, waar, waar zou die zijn? I can see you slipping away, where are you now? Weet mm -hmm. je, dus hoe, hoe, hoe voelt dat in die coma? Daar hebben ze dus over... Uh, ja. Uh, uh, dat eh uh, dat is duidelijk. Ik heb net even iemand even geïnformeerd in naar dat jij hier ook uh, zit. Uh, want anders dan uh, want dat, uh, wie, dat wie, is. Wie, wie? Nou wie denk je? Wie denk je? een andere grote sing song uit Eindhoven. Uh, ja, ja. Oh, Heb je, je verteld dat we hebben gedraaid? Uh, ja. Nee, nog niet. Maar uh, ze gaat uh, nu nog even heel gauw denk ik nog ergens inprikken met een laptop, want, uh, want ja, uh, jouw laatste nummer uh, gaat hier uh, <laughs> gespeeld worden. Tenminste, uh, ik vind het zo mooi. Je hebt zo'n zo, zo schriftje bij je. Ja. Wat, hoe doe je dat dan? Dat, dat, dat vind ik altijd. Dat vind ik ook, uh, schrijf doe je het? Je je de, gewoon, gewoon schrijven en, uh, in, in een schrift en dan uh, verzie ja, je het. Je moet heel veel schrijven om uiteindelijk iets, iets te houden. Ja. Want je moet door een hele berg clichés heen. Hmm. Wat, is, wat is dan een cliché dan? Ja, een cliché. Ik weet wel wat een cliché is, maar gebeurt, dat, daar moet je dus ook op letten als singer-songwriter. Dat je niet uh, ja. in, in een, een of andere rare. ja soms kan een cliché heel erg mooi zijn, maar als je het. Ja, te veel. Uh, te veel doet? Ja, dan, ja, als je iets schrijft wat, wat iedereen eigenlijk al het verhaal weet. Mm. Weet je wel? Het moet, het, moet, het, het moet net zo lezen als een soort als een boek, als het ware. Dat je dus het, het opbouwen. Je moet niet ja, alles meteen weggeven, zeg maar. Nee, je maar. moet aan een, ja, een contrastpunt. En, maar ja, niet dat je daarbij het schrijfproces echt gaat denken: van... oh, nu moet ik uh, een contrastpunt verzinnen. Want meestal gaat het wel gewoon vanzelf, omdat je geïnspireerd bent door iets wat er is gebeurd. of... Een, ja, ja. Want, want heb jij ook conservatorium achtergrond? Ja, ik ben uh, vier jaar heb ik pop zang uh, ja. gedaan. Ja, dat bedoel ik. Dus, Eén klas lager dan Fabiana. Ja, één ja. klas O, oh, één klasje lager als, ja. als Fabiana. Uh, maar goed, uh, je leert er uh, enorm veel, begrijp ja, ik. Voornamelijk, uh, ja, het is een hele brede opleiding. Mm. En omdat mijn hoofdvak zang is. Ja. ja daar heb ik natuurlijk dan het meest in geleerd. Ik geef nu ook zangles voor ja, de muziekschool Heemskerk. Want dat is meteen mijn vraag, van wat kun je er dan mee? Maar je geeft ja, het antwoord al. Ja. Dus dat is heel gaaf, want dan kan ik eigenlijk gewoon continu met muziek bezig zijn. Ja. En anderen ook de boodschap uh, geven van uh, muziek. Van die, van die meiden die dan komen zingen en... Uh, ja, die kennen natuurlijk alleen de top 40 en dan laat ik wat, wat, wat minder bekende artiesten uh, horen die ze dan eventueel kunnen zingen en dan zijn ze helemaal enthousiast. En, uh, ja. Het is een heel leuk fenomeen om te delen, muziek. Ik zou die anders willen. ja uh, je, zegt, je zei het ook helemaal aan het begin, uh, toen we nog de muziekboulevard deden, het programma wat hiervoor zat, uh, zei je nog okay. uh, van, van, uh, van ja, ik uh, verdien mijn brood uh, mee. Oh ja, zei ik dan? Nou, ja, dat? Oh ja, nee, zo ja. Omdat ik ja. ziek was. En om, ja, ja, precies. Ja, je um, was vorige, vorige week was even voor alle duidelijkheid... ...was Suus gestrekt en ja, kon ze dus niet vaak. komen. Ja. Gebeurt niet vaak. Gebeurt niet vaak, maar... Uh, ...je moet er wel heel veel voor doen... ...om, uh, om het bij elkaar uh, te krijgen. Ja, het is... Ja, ...je bent uh, zeg maar eenmanszaak. Mm. En dat ben ik nu uh, een jaartje. En het, ja, ik bedoel, het is geen vetpot... Nee. Maar het is wel heel erg leuk. Ja, muzikant zijn betekent ook met je hart, denk ik. Ja, precies. Ja. En, en ik, uh, ik zou het echt niet anders willen, die afwisseling van lesgeven en, en zelfschrijven. Kijk, als je alleen maar zelf schrijft, dan, dan, kan je niet, ja, ik, ja, dan heb je weinig inspiratie... Om, omdat je daar niet met één been in het normale leven staat, ja. denk ik. Tenminste, zo ervaar ik het dan. Ja. Even over uh, nog iets uh, wat speelt in het land. Want we hadden het uh, even onder de platen van. Uh, onder het nummer van Gangsters uh, Slipping Away. hadden we het onder andere over. Uh, ja, wat ze dus nu uh, aan het doen zijn. om 19,5% uh, BTW te gaan heffen uh, op kaartjes. Want uh, Lowlands is al uh, helemaal los. Heeft met het had het met, met, met dat hele verhaal te maken. Jij zit in die, in die theaterbusiness. en in, in de muziekbusiness. Wat, wat vind je ervan? Nou ja. Realiseert men zich hier in dit land helemaal niet wat, waar het over gaat? Nee, ik denk dat heel veel mensen... Het grote gros alleen maar bezig is met... Uh, ja, de de, de, de, de... de paradiso's en de, en de arena's en de... Weet je wel, en die, die verdienen... Als je een kaartje voor een groot concert... dan betaal je dat toch wel. Ja. Maar het zijn juist die kleinere clubjes... die nu enorm worden aangetast. Die Pak altijd, Huis, Wieling, Mina bijvoorbeeld. Dat soort dingen, ja. ja. Want dat is altijd super gaaf programmering. Er is altijd, is altijd heel veel volk. En ze kunnen net het hoofd boven water houden. Ondanks dat ze gewoon goed draaien. Het is gewoon ja. echt een, een drama sector. En nu zijn ze ook nog eens daar... Uh, ...op die btw's uh, aan het pakken de regering. Ik vind het echt zo belachelijk. Want ik bedoel, het was al een hele kleine sector. De, de, de popsector, zeg ja, maar. Ja, ja. En nu uh, ja, wordt het nog meer versmald Is er geen waardering eigenlijk voor popmuzici? Uh, kijken we te veel naar, uh, laten we zeggen, de popstars, de X-Factors ja. en de Voice of Hollands? Uh, noem maar op. Uh, worden we daar niet uh, te veel mee doodgegooid? En missen we nou juist dit wat, uh, wat bijvoorbeeld in een ja, circuit ongevraag. als er op Agdaal wordt... En, en de grote prijs van Nederland, ja. om maar wat te noemen? Je moet het zo zien. Bijvoorbeeld de Eredivisie voetbal is heel erg populair. Ja. Maar uh, de, de kleinere clubs zijn ook heel belangrijk. Voor, ja, want daar uiteindelijk komen daar de, de eredivisie-spelers vandaan. Ja, toch? Talenten, dus, ja, een kweekvijver van talenten. Een kweekvijver moet, ja, die moet, daar, die moet met water blijven vullen. Weet je, anders dan loopt hij dood. Ja. En dan kom je ook niet meer tot een grotere publiek. Ja, tenzij je alleen maar de X-Factors en de Idols. En, maar ja, ja sorry. Ik, uh, ik vind dat niet echt uh, weergeven wat Nederland aan muziek biedt. Zeg maar. Goed. Uh, na deze woorden wordt het <laughs> tijd dat jij nog een uh, fijn nummer gaat spelen, Suus. Alright. Welk nummer is dat? Dat is The Railroad Track. De daar, Railroad daar worden Track? hebben we eigenlijk nu opgestuurd, hè? Als alle muzikanten. Ja. <laughs> oh, uh, nou ja, in ieder geval een uh, up Uptempo nummertje. Over uh, helemaal naar zijn uh, naar grootje gaan en dan de weg weer terugvinden. Goed, hier is ze. So, the night. It had me going, going along. Je bent hier ook nog even, Rob. Wat, wat, wat, wat vind je ja, er nou van? ik ben er van? een beetje stil van eerlijk <laughs> ja. Kijk, dit, dit spoken wij Echt nog lekker. wel eens uit op een, op een zondagmiddag. Uh, uh, uh, uh, Suus, gooit haar handjes even los. <laughs> ja. Dat is wel nodig, denk ik, hè? naar zo'n uh, zo fijn, uh, fijn verhaal. Vooral even zo'n uithaal. Ja, In nou ja, goed. Ja, het maakt het ja, niet... met de buurvrouw niet Ja, zijn. nee, ja, dat zat ja. ik ook aan het deken, maar dat komt wel goed. Laat dat nou maar aan ons Sorry, over. Dat, ja, dat, dat, dat zal wel goed gaan. Dat zal wel goed gaan. Uh, we hebben er nog een paar minuten over. Dat...